Code oranje is een waarschuwing voor zeer zware windstoten. Hij geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. In alle andere provincies geldt morgen de hele dag code geel. Storm gaat gepaard met zware windstoten tot 100 km per uur in het midden en zuiden van het land. Noordelijker zijn soms windstoten tot 130 km per uur mogelijk. Mark Rutte wil dat de belg Guy Verhofstadt naar de Europese verkiezingen voorzitter wordt van de Europese Commissie. Vanavond heeft hij als VVD-leider in het torentje met andere liberale leiders uit de Benelux afgesproken dat ze de kandidatuur van Verhofstadt steunen. Steun van Rutte is opmerkelijk omdat veel VVD'ers grote moeite hebben met de uitgesproken pro-Europese standpunten van Verhofstadt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het plein in Kiev bezocht waar duizenden Oekraïners tegen de regering demonstreren. Op Facebook zegt Timmermans dat hij daar heeft gesproken met betogers en leden van de oppositie. Die leidt het protest tegen de regering van president Janukovic. Timmermans is in Kiev voor een vergadering van de OVRC. Die morgen wordt gehouden. Timmermans zegt dat hij niet de indruk wil wekken dat hij de oppositie onvoorwaardelijk steunt. Hij vindt dat de partijen het samen moeten oplossen. Arjen Robben heeft in het bq met Augsburg een diepe vleeswond opgelopen aan zijn rechte knie... De aanvaller van Bayern München gingen na een kwartier alleen op het doel van Augsburg af. Er was al gevlacht wegens buitenspel. Toch werd Robben vol op de knie geraakt door keeper Hitz, die uit zijn doel stormde. Ten eerste onderzoek blijkt dat er in de knie niets is beschadigd. Het weer vanavond had regen, want uit wordt het geleidelijk droog... in de avond en nacht klaart het tijdelijk op. En morgen gaat het dus stormen. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort? Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars bij Peaceful Radio Show. 948 uur 2... We gaan beginnen zo met een nieuw werk van Mimo de Ippolito. Ja, een beetje een lastige naam van mij. In ieder geval het nieuwste idee van hem of haar Eternal Keys. En het nummer heet Farewell to Childhood. En daarna nog natuurlijk 14 andere prachtige werken. Voornamelijk uit het verleden van de muziekwereld. Peaceforradio.eu wens je een... Heel veel luisterplezier.